omdat Serena eerder dit jaar ook al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon op haar naam schreef... kan ze blijven hopen op een Grand Slam. Het winnen van alle grote tennistoernooien in één jaar. Het weer nog. Vooral in het oosten en noordoosten kan mist ontstaan. De dag begint daardoor grijs. Later wordt het zonnig. Vanmiddag wordt het 18 tot 20 graden. Ook morgen en vrijdag is het zonnig en droog en nog wat warmer. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis mooi van de ANWB. In het midden, oosten en noorden van het land komen nu misbanken voor. En in de Randstad staan er files op de A7 Horenzaandam. Tussen Purmeren en Noord en Weidewormen 4. 3 kilometer op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en Woerden. En de N247 van Horen naar Amsterdam. Daar staat bij Monnikendam 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Feet on the ground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 I can't arrange every part of me you change. Just hold me together. Tell me you'll always want me to stay.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 still be fun. Too much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 Dat En dat ik hier niet kan. le pido. Por los hijos de mis hijos y en hijos de meeste jongeren. Aadios, le pido. Que niet En mi mijn hele wereld niet mijn hele mi En mi no de mijn hele wereld niet meer te ramen kan. dat mijn hele niet meer te ramen kan. En dat mijn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 It yeah. just yeah. yeah.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 je leuk je t'aime, mais j'ai vu je leuk J'ai Ik weet niet of ik je leuk vind. je t'aime? je sais pas si je, je es t'aime. Est-ce que tu je sais pas si je t'aime. je sais pas si je t'aime. Je t'aime We cannot one, allow that treason must be We must we done, show them now. We, we don't mean to lie. haven't, haven't allowed that we are in the right. If you don't look out, you'll suffer their right, mind. The heroes, the heroes return, we and the royalty done attend done. while the angels learn and that the pain We